Middernacht, het begin van vrijdag 28 oktober, Marjan Koekoek met het NOS Journaal.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 Frankrijk moet volgend jaar 6 tot 8 miljard euro extra bezuinigen. Dat heeft president Sarkozy vanavond gezegd in een tv-interview. Hij verdedigde daarin het akkoord dat de leiders van de eurozone vorige nacht hebben gesloten. Volgens Sarkozy zijn de bezuinigingen in zijn land nodig omdat de economisch, economische groei volgend jaar 3 kwart procent lager uitvalt dan verwacht. Sarkozy ging ook in op de hulp van de eurolanden aan het noodlijdende Griekenland.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 In Tunesië is de conservatief-islamitische partij Ennada definitief als winnaar uitgeroepen van de eerste vrije verkiezingen afgelopen zondag. De partij krijgt 90 van de 217 zetels, dat is 41 procent. Tweede werd een niet-religieuze centrum-linkse partij met 14 procent. Ennada gold onder het bewind van dictator Ben Ali als een extremistische beweging en was verboden. De partij is de afgelopen dagen al aan de slag gegaan met onderhandelingen over een coalitie.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 Goedenacht en hartelijk welkom bij Casaluna. Een uh, Casaluna die waarschijnlijk in het teken zal staan van politieke besluiten... van Kamerleden en van rechtvaardigheid. En dat is dan wel op twee manieren. Het debat over de Angolese jonge Mauro is nog steeds uh, in gang, Tenminste is even geschorst, maar gaat straks weer verder. U zult begrijpen, als er aanleiding is, dan schakelen we uiteraard met Den Haag... om u op de hoogte te brengen van uh, wat daar gaande is. Maar de dingen die ik net noemde zijn ook de ingrediënten... Onder meer voor het gesprek met mijn gast van vannacht. Annelies Senef is een advocaat. En komende maandag dan gaat ze zelf in discussie op het Binnenhof. Eens per jaar gaan advocaten namelijk in debat met Kamerleden. Het Gerbrandi-debat heet dat. En dit jaar uh, is er meer dan genoeg te bediscussiëren. Nou, dit uur gaan we daar alvast een voorschotje op nemen. Wel of niet strenger straffen bijvoorbeeld uh, wordt maandag besproken. Het streven van staatssecretaris Steef... om veroordeelde mensen hun straf niet meer te laten ontlopen... Dat zei hij van de week nog. En de bezuinigingen bij prodeozaken zaken En hogere kosten om naar de rechter te kunnen stappen... waar wij allemaal als Nederlandse burger mee te maken gaan krijgen. Die zetten de sociale advocatuur erg onder druk. Er zijn ook al demonstraties over geweest. Hè? Honderden advocaten die in Toga... Uh, aan het demonstreren waren. Was je daarbij, Annelies? Vind ja, je ook was ik zeker? Ja? Bij. Ja? Ook met een uh, spandoek nog in je hand? Nee, zonder spandoek. Oh, dat niet. Oké, okay. nee. maar wel eventjes uh, van je laten horen in ieder geval. Ja, ik was ook van tevoren uh, betrokken bij de organisatie daarvan. En uh, uh, was dus ook uh, ja. Voor mij was het heel vanzelfsprekend om daar aanwezig te zijn. Ja, ja. Veel mensen hè, die, er vanaf, uh, die erop ja. afkwamen. Je denkt, de... eerst de actie bereidheid? Dat zegt altijd wel wat over hoe iets leeft natuurlijk. Nou, in de advocatuur zeker. Want uh, de individuele zaak en het belang van de individuele cliënt... die gaat natuurlijk altijd voor. Ja. Um, bovendien um, is het, was het voor mij, ik ben advocaat in Den Haag, natuurlijk heel makkelijk omdat het voor mij gewoon een kleine hopje is naar het plein. Ja. Maar voor veel mensen natuurlijk toch echt een onderneming. Waardoor het je echt je hele ochtend kost. Ja. En het werk gewoon blijft liggen. Maar desalniettemin waar ja, de schattingen variëren. Van de 500 tot 750 advocaten. Dus het was een plein vol. Dus dat was denk ik een mooi signaal. Ja, het was een mooi plaatje. En eerder ook wel de huisartsen. Dus het is allemaal uh, ja. er is aardig wat maatschappelijke verontwaardiging. En... Ja. Als je nu op dit moment achter de interruptiemicrofoon uh, zou mogen gaan staan. In de Tweede Kamer rondom dat debat van Mauro? Wat zou je dan zeggen? Ja, Als ik de discussies beluister... Uh, dan uh, vind ik het eigenlijk heel absurd... dat een jongen die zo goed geïntegreerd is in onze samenleving... en zo gemotiveerd is om iets van zijn toekomst te maken, wordt teruggestuurd. Ja. En uh, ik vind het ook een beetje symboolpolitiek... dat dan het alternatief of de uitweg die nu wordt geboden... Dat, dat zou zijn dat hij eerst terug moet naar Angola... maar dan op een studievisum terug mag komen. Um, maar dan wel alles netjes moet halen. En, uh, ja. ja. En um, als je uh, dit soort situaties een beetje kent... dan weet je dat dit ontzettend diep ingraapt in het leven van, uh, van zo'n jongen. En dat heeft het natuurlijk ook in zijn voorgeschiedenis al gedaan. Stuk is natuurlijk op hele jonge leeftijd hier naartoe gekomen. Uh, heeft helemaal geen banden met, uh, met zijn thuisland... Um, ja, in die context kun je je haast niet voorstellen hoe het moet zijn als je dan terug wordt gestuurd naar zo'n samenleving als die van Angola. Nee. Heb je wel zo iemand bijgestaan? Ik doe zelf geen vreemdelingenzaken. Helemaal niet. Nee, nee alleen maar strafzaken. Uh, maar in dat verband uh, ben ik natuurlijk wel eens tegen mensen aangelopen die een geschiedenis hebben waarbij ze uh, van elders hier naartoe zijn gekomen. Ja. En die dus heel kwetsbaar zijn. Ja, ja. En waarvan de integratie soms wat minder soepel uh, verloopt dan in dit geval. Maar je kwam binnen in vanavond en je zei al... dit zegt iets over hoe we ervoor staan in het land op dit moment. Waar we mee bezig zijn met Nou ja, Je ziet dat bijvoorbeeld in de discussie rondom de, de griffierechten zie je iets vergelijkbaars terugkomen. Het is natuurlijk een heel ander onderwerp. Maar de onverzettelijkheid waarmee coalitiepartijen... Uh, zich achter uh, eerder ingenomen standpunten scharen is iets wat je uit de discussie rondom de griffierechten wel herkent. Ja, want die griffierechten, dat is als je naar de rechter stapt... dan moet je een bepaald bedrag uh, gaan betalen. Ja, zeg maar, als dus eigenlijk je entreegeld, ja, zeg maar. Precies, ja, precies. Ja. En dat gaat flink omhoog. En dat betalen we nu ook. Uh, niet in alle zaken. Bijvoorbeeld uh, in strafzaken uh, heb je dat niet. Um, maar als je wilt scheiden... of uh, je wilt je de, de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde aankaarten... Je komt er met de instantie zelf niet uit. Je wil een beroep bij de rechter. Moet je iets betalen. En uh, die bedragen zouden fors omhoog gaan. En die discussies... Uh, uh, de ombudsman schrijft het ook. in De, de special van Meester die is uh, uitgebracht. Een juristenblad? Ja. Ja. Uh, die rustenblad? Uh, ja. De discussies rondom... Gaan we dit nu wel of niet doen? Zijn uiterst moeizaam. De retoriek is toch eigenlijk, bied ons maar een alternatief... want wij hebben de bezuiniging al ingeboekt. Ja. Maar is dat een mooi onderwerp voor maandag? Als je dat gebrandi debat... Uh, dat is een debat van de, de Tweede Kamerleden die, uh, die op de agenda staat. Ja. Um, en um, daarover um, uh, zal een, uh, een vurig pleidooi door iemand worden gehouden. Dus dat is zeker een van de ja. thema's die daar aan bod komt. Ja. Want even over dat, hoe gaat dat, dat zo'n debat? Is, want het is een jaarlijks iets... Um, ja, de Nederlandse Orde organiseert dat en um, zoekt eigenlijk, nou ja, aan de hand van de actualiteit naar onderwerpen en thema's. En zoekt daar sprekers bij vanuit advocatuur en politiek. Um, en um, uh, het idee is hè, dat we daardoor uh, ja, soms een wat ander forum hebben om uh, toch met elkaar in contact te zijn en standpunten uit te wisselen. Uh, en vanuit de orde ook om uh, soms bepaalde thema's echt uh, op de agenda te kunnen zetten. Ja, ja. En het is, uh, je moet je voorstellen, het is een, uh, een bijeenkomst van uh, ongeveer anderhalf uur, een uur, anderhalf uur. Dus helemaal niet zo heel lang. Nee. Waarin in uh, korte, pittige debatten. Uh, de bedoeling is dat uh, die onderwerpen worden uitgepleit. Om en wat wordt jouw onderwerp en met wie ga je in debat? Ik mag met uh, Marco Pastors debatteren over de vraag... hoger straffen, ja of nee? Kijk eens aan. Van Leefbaar Rotterdam? Van Leefbaar Rotterdam. Ik ken hem nog vanuit mijn Rotterdam-tijd ook. Ik ken ik, hem uh, helemaal niet, dus nou, ik ben heel benieuwd. Be prepared. <laughs> I dus am is in prepared. In ieder geval, ja. Nou, dat kan ik wel. Marco Pastor staat garant voor een stevige discussie. En ja. is erg helder en duidelijk in zijn standpunt over het algemeen. Ja. Ik kan hem ook redelijk inschatten dat hij voor strenger straffen is. Uh, ja, dat en zal denk ik je... helemaal niemand verbazen. Nee, nee. Uh, dus dan weten we ook gelijk aan welke kant jij staat. Ja, precies. Niet strenger straffen uh, ja. in ieder geval. En gezien mijn achtergrond is dat misschien ook niet zo verbaasend. Nee. Nee. Dat mag je maandag lekker gaan bespreken. Dat gaan we hier niet, nu, nu doen. Er zijn genoeg andere zaken waar we het wel uh, ja. over gaan hebben. Ik dacht, omdat we allemaal verschillende thema's hebben... wat me leuk leek om een soort geluidencarousel uh, te hebben. Dus ik heb vier verschillende geluidsfragmenten. En dat staat allemaal symbool voor een thema... waar we over verder kunnen praten. Ja. Dus... Ja, het is aan jou om gewoon te zeggen, laat me fragment 1, 2, 3 of 4 horen en dan uh, horen vanzelf waar het over gaat. En kunnen we daarover doorpraten? 3. De fragment fragment 3. 3 willen wij graag horen, zeggen we tegen de technicus. Wat er gebeurt is dat er uh, een verhoging van de gerechtskosten wordt doorgevoerd, waardoor het voor vrij veel groepen in de samenleving heel moeilijk wordt en heel kostbaar om nog van rechtspraak gebruik te maken. Nou, deze is duidelijk. De Dat is eigenlijk waar we het net al even over hadden. Dat dus heel was Jan kort Noorborg over op het plein. Ja, van de deken van... Uh, of ja, de, orde zo, van, de, de landelijk deken, ja, zeg maar. Ja, van de orde van de advocaten. Uh, de, tijdens het protest is dit, uh, deze uitspraak ook uh, opgenomen, ja. waar jullie dus uh, met z'n allen stonden in Den Haag. Ik vind het wel interessant om daar dieper op in te gaan, want je zei net al heel even uh, die scheidingen. Als mensen griffiekosten betalen, dat wordt straks veel hoger. Ja. Het kan dan echt om honderden euro's gaan. Hè? Iemand die ja, eerst klopt. bijvoorbeeld 150 euro moet betalen... die gaat in één keer 500 euro betalen. Ja. Een hoger beroep kan zelfs van 200 naar 1200 euro ja. verhoogd worden. In het bestuursrecht zie je de ontwikkeling... als je voor de eerste keer naar de rechter gaat... betaal je straks 500 euro. Wil je een hoger beroep moet je 1250 euro betalen. Ja. Nou, dat is een verdubbeling van de kosten ja. die er nu ongeveer voor liggen. Wat, is, wat is jullie angst waarom het niet zou kunnen volgens jullie, volgens advocaten? Dat is ook onderzocht door de orde. En je ziet uit die onderzoeken naar voren komen... dat um, het een um, demotiverend voor mensen werkt. Um, je moet je voorstellen, dit zijn niet de enige kosten die mensen maken... als ze aan een rechtszaak willen beginnen. Veel mensen moeten of willen ook een, een advocaat inschakelen. Uh, of hebben allerlei andere kosten. Um, en um, dat zijn toch fikse uitgaven. Want het gaat dan om honderden euro's ook. Of hoe moet ja. ik dat zien? Ja. Um, en de vrees is dat dat zal leiden tot, uh, tot uitval. Um, hè, dus minder zaken. Um, dus minder mensen die hun conflicten uh, via de rechter laten oplossen. Ja. Om het maar zo te zeggen. Nou, ik kan me voorstellen, voor jullie is dat vervelend minder inkomsten. Is het ook niet juist bedoeld om te demotiveren? Namelijk dat mensen minder snel naar die rechter stappen? Omdat die het ja, dat genoeg is, heeft. Ja, dat is absoluut het idee erachter. Uh, de nadruk in, uh, in de discussies daarover ligt erg op... dat mensen uh, wat langer moeten nadenken voordat ze naar de rechter toestappen. En uh, ik denk dat het algemeen gevoel bij advocaten uh, is... maar ook uh, bij andere Betrokkenen in, uh, in de juridische wereld... dat juist het recht in deze samenleving... Uh, toch de manier is om op een geciviliseerde manier... Uh, soms tot elkaar te komen of van elkaar mm -hmm. af te komen. Ben je ja. bang dat mensen voor eigen rechter gaan spelen... als ze uh, niet het geld hebben om naar de rechter toe te stappen? Ik denk dat je dat niet uit kunt sluiten. En ik denk dat het zeker speelt in situaties... waar uh, bijvoorbeeld uh, kleine of middelgrote bedrijven... Uh, rekeningen uh, uh, niet uh, geïnt krijgen op het moment dat, uh, dat je dan toch uh, behoorlijk moet betalen om uh, via de rechter uh, vastgesteld te krijgen dat iemand moet betalen en een officiële titel heet dat hè, te krijgen om, uh, om je vordering te mogen incasseren, uh, dan kan het wel eens heel ingewikkeld worden. Maar ja. wat dan kan een bedrijf dan doen als je buiten de rechter om doet? Nou ja, ik heb zelf wel eens de situatie meegemaakt waarbij ik uh, uh, een huurgeschil had. En wij toch een hele potige manier uh, langs kregen in een studentenhuis. Ja? Ja, Oké, okay. ja. op die manier ja. bedoel je het zelfs. Ja, um, dat is niet helemaal de bedoeling. Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Hoe ben je daar trouwens uitgekomen dan? Is dat... Eigenlijk is dat. Uh, uh, ja, zijn we daar niet uitgekomen? En heeft dat ertoe geleid dat iedereen die destijds een procedure had aangespannen via de huurcommissie... om zo de huur naar beneden te krijgen, uiteindelijk stilletjes is verhuisd. Echt waar? Ja, ja. serieus. Dus ze hebben we hem nog aan het langste eind getrokken ook. Ja, ja. absoluut. Ja. Maar... En dat zeg je, is dus niet de bedoeling dat dat, dat soort is, dingen gaan gebeuren? denk ik niet de bedoeling, nee. nee. En in het strafrecht, want dat, dat zijn zaken die jij vooral doet? Ja, in het strafrecht speelt deze discussie eigenlijk niet. Omdat uh, uh, gelukkig, zeg ik erbij... Het nog steeds zo is dat uh, de staat is die jou aanspreekt op jouw handelen. En de gedachte is dat jij uh, vanaf dat moment eigenlijk zeg maar uh, in de positie bent waarin je een flinke staatsmacht tegen je over je hebt. Uh, en dus de, de staat, de initiërende partij is en jij dus niet hoeft te betalen voor het feit dat je voor de rechter moet komen. Ja. En daar verandert het volgens nog niks in. Maar het is wel als jij zelf als gedupeerde een civiele procedure zou willen starten... naast een strafrechtelijke zaak, zeg maar... voor een schadevergoeding of iets... dan komen dus dat soort bedragen om de hoek kijken. Ja, ja dat dan kan. gaat het om flinke ja. bedragen. Ja. En dat geldt natuurlijk bijvoorbeeld ook als je... stel je raakt door een, on een ongeluk... Uh, uh, waarbij je letsel hebt opgelopen... arbeidsongeschikt... en je wil degene met wie je in dat ongeluk... betrokken bent geweest uh, aanspreken. Uh, dat zijn vaak hele ingewikkelde zaken... waarbij... Uh, door deskundigen moet worden vastgesteld hè, hoeveel letsel heb je gehad? Um, in hoeverre ben je arbeidsongeschikt? En uh, daar wordt tussen partijen vaak uh, heftig over gedebatteerd hoeveel of hoe weinig dat nou precies is. Uh, op het moment dat je daar met je wederpartij niet uitkomt en je moet naar de rechter, dan, dan kan het zijn dat je honderden, zo niet duizenden euro's kwijt bent. Ja. Maar, maar dat is voor mensen natuurlijk wel echt van levensbelang. Om te kunnen doen. ja toch zei, Want dat is vanuit de kant natuurlijk van, uh, van cliënten. Tegelijkertijd uh, is het, het verwijt, wil ik niet zeggen... maar het plat wat jij net noemde... het magazine voor juristen, die aparte meester die uit is gekomen... daar staat een interview met Fred Teven, met de staatssecretaris ja. in. Het gaat natuurlijk ook over wat jij zei, het wordt te duur. De drempel wordt misschien te hoog voor mensen om het te kunnen doen. Want hij zegt, de advocaat wordt echt niet de nek omgedraaid... en iedereen moet een stapje terug doen. Ja, god, dan verdient een advocaat ook even wat minder. Nou ja, in de discussie over de gifgerechten zou ik ook wel willen benadrukken dat het de, de advocatuur zeker niet gaat om onze eigen portemonnee. Maar wij zijn natuurlijk wel een spreekbuis um, voor de eigenlijke toekomstige uh, clientele... of mensen die in de toekomst met een geschil te maken krijgen. Ja. En het problematisch van deze discussie is heel vaak dat je gewoon merkt... Dat uh, hey, Ik kan jou tien voorbeelden noemen van situaties... waarin je straks een van mijn collega's nodig zou kunnen hebben. En voor jou blijft dat een verve-bed-show. Ja. Um, en totdat... totdat ja. ja, totdat uh, men hier moet reorganiseren. Uh, of blijkt dat jullie programma toch net wat minder wordt beluisterd... zo uh, in de nachtelijke oh, uurtjes. Ik voorstellen, maar goed. Nee, nee, ik heb ook geen idee, maar ik hoop dat er heel veel mensen luisteren. Ja, ja, ja. Maar uh, op dat soort momenten... dan gaat het schuiven... en uh, kun je opeens in een situatie... komen te verkeren waarin jouw baan wordt wegbezuinigd. Um, en dan ben je in een kwetsbare positie. Want dan mag jij hier... met jouw werkgever gaan... Uh, uitonderhandelen uh, hoeveel salarissen je dan nog mee moet geven... zodat je nog even vooruit kunt... om in die overgangsperiode ook weer aan het werk te komen. Nou, en in het huidige klimaat... economische klimaat zal dat niet makkelijk zijn. Nee. nee. Naast, al de, naast die verhoging van die giffi-kosten, is er natuurlijk nog iets speelt. Namelijk dat jullie als voor prodeo-zaken minder vergoeding daarvoor gaat krijgen. Daar wordt ook nog eens flink op bezuinigd. Ja. Dus in die zin worden jullie direct ook getroffen. Want jij ja. doet zelf ook veel uh, toevoegingszaken, heet dat geloof ja, ik. Dat klopt. Klopt. Dat ja, dat stelt als prodeo-zaken. Dus voor mensen die geen advocaat kunnen betalen, daar zijn jullie. Ja, dat noem je eigenlijk uh, gesubsidieerde rechtsbijstand tegenwoordig. Een tijdje geleden noemden we het nog gefinancierde rechtsbijstand. Um, Afhankelijk van het kabinet wordt er een nieuwe term voor Nou, Nee hoor. Nee. Ja, dat maar dat, uh, het is wel, het hangt wel samen met de trend, zeg maar, van, uh, die je in dat veld hebt gezien. Namelijk, uh, in een heleboel zaken moeten mensen steeds meer zelf ook aan uh, eigen bijdrage gaan betalen. Ja. En uh, in die zin is de terminologie die nu wordt gehanteerd wel duidelijker. Want gesubsidieerd, daarvan voelt iedereen wel aan... dat het niet helemaal voor je wordt betaald. Ja, ja. Uh, dus dat dekt de lading gewoon wel beter. Uh, maar daar wordt sowieso fors op bezuinigd. En um, daarin um, op het stelsel van uh, die gesubsidieerde restprijsland... wordt al jaren bezuinigd. En wij merken gewoon dat de rek eruit is. Uh, In de zin van dat het eigenlijk gewoon te weinig oplevert? Ja, yeah. ja. Yeah. Je ziet ook terugkomen in eigenlijk zo'n beetje alle interviews... Die, die, in, die in deze meester staan, in, uh, in dit blad staan... dat uh, je eigenlijk als advocaat... Hè, advocaten zijn indient ondernemers. Je moet gewoon omzet maken om een inkomen te kunnen genereren... om daarvan te kunnen leven. En je ziet gewoon terugkomen dat als mensen niet uh, voor een deel... ook een betalende praktijk hebben, dat het... Uh, dat het gewoon niet genoeg verdient. Ja. Want hoe is het bij jou, waar jij het kantoor, het bedrijf waar jij werkt? De, de verhouding met, uh, van pro-deo-zaken en, en betaalde zaken. Noem maar. Ja, dat verschilt. Wij zijn een, uh, een strafrechtkantoor uh, met vijf advocaten, waarvan een aantal uh, ook ervaring hebben in um, uh, economische uh, strafzaken, financiële strafzaken. Um, daar tref je over het algemeen uh, een groot deel betalende cliënten. Dus bij ons is de verhouding, ik denk momenteel 50-50. Maar dat, ja, dat varieert na al naar gelang de zaken. Soms is het 70-30, 30-70. Daar is moeilijk op te sturen. Ja. Ik zou dan zeggen, nou doe je toch niet? Doe je gewoon alleen betaalde zaken. Het is misschien wat minder sociaal, maar ja, heb je wel je inkomsten? Nou, ik denk dat de moeilijkheid daarvan is, is dat je. Um, niet altijd kunt, uh, kunt kiezen wat je binnenkrijgt. Um, als je op een heel groot kantoor werkt... en je doet met een aantal mensen strafzaken... Um, en er komen veel zaken binnen via de clientele die daar is... dan kun je daar misschien in kiezen. Er staat ook één advocaat in de meester waar dat voor opgaat. Maar dat is eerder uitzondering dan regel. Nee, ja. En in het strafrecht heb je gewoon veel te maken... met mensen die vastkomen te zitten... Um, en die hebben dan recht op gefinancierde rechtsbijstand. En in de advocatuur geldt wel de regel dat je mensen moet voorlichten over de mogelijkheid dat zij op die manier kunnen worden bijgestaan. En dan mogen zij dat natuurlijk zelf kiezen. Ik kan natuurlijk prima tegen... Maar hoe tegen... gaat dat dan? Bellen zij jullie op? Of uh, zijn er soort piquetdiensten dat jij uh, advocaat van dienst bent en dat je opgeroepen dat wordt als deuren. er iemand vastzit? Um, ja, dat verschilt. Um, in, uh, er gelden inderdaad een soort doktersdiensten voor advocaten. Dus uh, elke dag, in elke stad, in elke regio zijn er een aantal advocaten die op dat moment dienst hebben. Ja. Ik maar zeggen. En op het moment dat de politie uh, doormeldt dat er mensen zijn aangehouden. Uh, dan krijgen die advocaten een berichtje uh, dat er voor hen een... Uh, uh, dat noem je een dossier beschikbaar is. Dan krijg je tegenwoordig een sms'je van de piquetcentrale. Mag je op internet je dossier ophalen. En dat is een mens dat vast zit. Ja, dat en dan dossier. krijg je dan ja. de gegevens van die nieuwe cliënt. Die hm. ga je dan bezoeken. Uh, maar het gebeurt natuurlijk ook en zeker bij uh, vaste cliënten. dat je uh, wordt gebeld door vrienden, familie of ja. uh, dat je een voorkeursmelding krijgt. Heet dat dan. Dus dan word je buiten je dienst gebeld. Krijg je, dan word je gewoon ge zelf gebeld. Uh, dat er een iemand op ergens vastzit, een cliënt van jou vastzit... die om jou heeft gevraagd. Ja ja. Okay. En wat voor mensen zijn dat dan? Want het zijn mensen die in ieder geval niet bemiddeld... die niet veel geld hebben? Of die goed van de regeling op de hoogte zijn. Ja, oh, dat kan. Want dat kan. die zijn er natuurlijk Zij zijn met een lachje. Ja, ja. ja nou ja, kijk. Nou, ik ja, heb in de afgelopen ik het, jaren uh, hele complexe, interessante uh, fraudezaken gedaan... op basis van een toevoeging. Um, van een subsidie. Dus omdat een subsidie. iemand uh, vast zat, vast heeft gezeten uh, en uh, dus recht had om op die manier door mij te worden bijgestaan. Ja. En um, kijk, uh, want je vroeg daarnet van: hè, nou, dan, dan zeg je, dan, eigenlijk had ik dan moeten zeggen: van nou, dat doe ik het niet en uh, je moet me gewoon betalen. Um, soms zijn mensen dus gewoon echt niet in die situatie dat ze je nee. kunnen betalen of op dat moment kunnen betalen. Um, en soms. Um, wil ik gewoon die zaak graag doen. Um, is dat dan uit betrokkenheid met iemand? Of gewoon omdat het juridisch interessant is? Kan allebei zijn. Okay. In het geval van die fraudezaken is het uh, soms in eerste instantie meer het laatste. Maar je hebt natu natuurlijk soms uh, best vaste cliënten die, uh, uh, die met iets kleins zitten. En ja. dan is het eerder betrokkenheid. Dan is de zaak helemaal niet zo interessant. Of dan is het een duizend in een dozijn. Maar dat viel me ook wel op aan... Uh, en staan natuurlijk dat, dat blad staat is helemaal gericht op de Sociale Advocatuur. Een speciaal ja. nummer van, van het juristenblad van Meester. En er staan een aantal verhalen ook in van collega's van jou... Zeg ja, Het is zoveel meer dan even voor de rechtbank verschijnen. Die betrokkenheid die je krijgt ja. met cliënten. Soms ben je de, de enige steun nog. Ja, ben je klopt. de enige uitweg voor iemand. Dat klopt. En dat kan ook wel eens zijn dat het nou tot, nog net niet tot stokgedrag leidt. Maar dat iemand eigenlijk te veel aandacht van je vraagt. Maar gewoon uit, uit wanhoop. Nou, zeker in het strafrecht kom je natuurlijk een hoop mensen tegen. Die eigenlijk helemaal niet zo goed meekomen in deze maatschappij. Ja. En... Um... Geef eens voorbeelden van zaken of van mensen wie je. Nou, jij... een, een van mijn een van de beste voorbeelden die ik misschien kan noemen is een cliënt die ik een aantal jaren al achter elkaar heb bijgestaan, die schizofreen is. En dat zijn mensen die met enige regelmaat vaak in de problemen komen. En dat kan van alles zijn. Het kan overlast zijn die ze bij hun buren veroorzaken... omdat ze nachtenlang opblijven... of doordat ze gek verdrag, gedrag ver, vertonen. Die hebben natuurlijk wanen. Um, en um, die, die betreffende cliënt is bijvoorbeeld op een gegeven moment... Uh, toen hij uh, um, bepaalde wanen had... heeft hij in Rotterdam een uh, fiets geleend. Of althans, hij heeft bij een, um, een fietsenwinkel bedongen dat hij een proefrit mocht maken op een lichtfiets. En is toen helemaal naar de andere kant van het land gefietst. Okay. Maar had helemaal geen geld op zak. En is daar vervolgens uh, uiteindelijk aangehouden. Omdat hij uh, ja, wel aan het klaplopen was geslagen. Zo is dat dan noemt. Dus hij had ergens gegeten en die kon niet betalen. Mm. Um, en dan wordt iemand aangehouden. En uh, vaak in verzekering gesteld. En dan blijkt, hè, dan heeft iemand een strafblad. Dus dan word je al wat sneller vastgehouden. En... Ja, als je wat langer met zo iemand meegaat... dan, uh, dan ken je ook de, uh, eigenlijk de sociale kring daaromheen. He, dus de, in dit geval uh, ouders, uh, hulpverleners. Dus kun je vaak heel snel inventariseren... wat er specifiek aan de hand is... Uh, en waarom of hoe het kan dat iemand uh, uh, dan toch weer even van de rails afloopt. Vaak in dat soort gevallen heeft het te maken met... dat iemand is gestopt met zijn medicijnen te nemen. Ja, ja. Ja. En soms is er dan een opname nodig... Maar met deze jongen heb ik wel meegemaakt... dat, uh, uh, dat hij door de rechtercommissaris in bewaring werd gesteld. Omdat er op dat moment niet ergens zo gauw een plek was om hem uh, op te nemen. En dat hij volkomen psychotisch uh, uh, in een huis van bewaring belandde. Nou ja, dan zijn mensen dus echt totaal niet handelbaar... Ja. en niet, niet te hanteren op zo'n uh, afdeling. En die zat dus opeens in een isoleercel. Ja, dat zijn gewoon hele wrange situaties... Ja. Maar daar ben je heel druk mee. Um, omdat je op zo'n moment... Ja, dan ben jij eigenlijk degene die de touwtjes in de handen moet nemen en... Um, Alles moet regelen eigenlijk, ja. toch? en ja. dus moet gaan proberen om te kijken of je met een officieve justitie en een rechtbank kunt komen tot een oplossing. Ja. Nou, in dit geval wordt, het, wordt dan de oplossing gevonden dat je... Um, uh, met de uh, uh, zorginstellingen uh, gaat zoeken naar... of er misschien ergens een plek te creëren is of een spoedplek. En dan uh, met een, uh, een verzoekschrift uh, met spoed vraagt... om een schorsing van die voorlopige hechtenis. Zodat iemand dus kan worden overgeplaatst ja, naar kan. zorg... Ja. Uh, in plaats van uh, en huis van Zo iemand zou straks buiten de boot kunnen vallen? als die Nou, in het strafstelsel niet. Uh, omdat de uh, wat ik net uitlegde, ja, precies. die ja. bezuinigingen ja. Dus zijn niet als schijlen. hij nu zelf. Ja. ja. Uh, maar wat natuurlijk wel zorgwekkend is, is dat uh, hè, of je, als iemand dus bijvoorbeeld gewoon zijn rekening niet heeft betaald in een restaurant, dan betekent het dat de strafzaak waarvoor ik die toevoeging heb gekregen, ja, dat gaat eigenlijk alleen maar over uh, de vraag heeft u wel of niet betaald voor die rekening. En dat is dus een heel... eigenlijk heel eenvoudige politierechterzaak ja. later. Um, maar... De, de zorg en alles wat je voor een cliënt... daar omheen te regelen hebt... Ja, die is van veel meer complexiteit... dan, uh, dan het zaakje zelf. Ja. Dus ondertussen... maak je ontzettend veel meer uren... En je waarvoor je, je niet betaald krijgt. Nee. Want je krijgt maar... het werkt zo dat je uh, voor... Uh, alle zaken een forfait krijgt. En in... Uh, heel bijzondere gevallen kun je dan nog um, uitbreiding krijgen. En dan word je daarna per uur betaald. Um, maar dat werkt eigenlijk alleen maar zo in uh, hele grote strafzaken. Dus okay. eh, Wat je in het journaal ziet als gewoon echt complexe, grote, megazaken. zaken. Ja, kleintjes daar krijgen we nooit tot voor mee. Nee, zo'n zaken waarin, waarin gewoon eh, een, een diefstal bij de HEMA of noem het maar op. Daar krijgen we gewoon geen extra, nee. ga, extra geld voor. En dan moet je dus alles wat erbij komt um, voor datzelfde bedrag doen. Ja. Die zorg is volgens mij duidelijk, in ieder geval, wat je zegt. Ja. Je? De, de, de rechtspraak wordt minder toegankelijk voor mensen. Maar jullie schieten er ook dusdanig bij in... dat het op een gegeven moment moeilijk wordt om die zaken nog uh, te houden... als je niet andere zaken erbij doet waar je voor betaald krijgt. Ja. We gaan nog andere thema's doornemen. Ondertussen mm -hmm. vertel ik even dat het debat uh, in de Tweede Kamer over Mauro... dat zou weer uh, hebben moeten beginnen inmiddels. Maar dat is nog een half uur langer geschorst. Maar na één uur gaat het wel degelijk door. Dus dan uh, zult u hier ook op Radio 1 natuurlijk op de hoogte worden gehouden van hoe het gaat. En als het goed is, wordt er ook nog gestemd. Dus uh, volgens mij moet alles nog afgehandeld worden. Dus dat wordt een latertje in Den Haag. Dat, uh, dat, dat mag wel duidelijk zijn. Wat zullen we doen? Zullen we eerst naar muziek luisteren? En dan uh, nog wat andere geluiden gaan... Uh, ja, me prima. Ja, welke muziek heb je meegenomen? Ik heb een CD meegenomen. Uh, van een band. Die heet De. The. En het, uh, de CD zelf heet Dusk. En uh, het zegt muziek voor 's nachts. En dit nummer, wat jullie als het goed is gaan draaien, heet uh, Helpline Operator. Nou, er zit wel iets van een. Uh, weinig toeval in hè? Nee. Wel iets onderwerp gerelateerd. Maar is het, is het vanwege het onderwerp of ook omdat je de muziek wel echt. Mooi ik, vindt? Vind het een, het is, ik vind het een van de. Beste, mooiste CD's die ik heb. Uh, het is niet heel bekende muziek, dus je komt ik krijg het eigenlijk niet. nooit tegen. Nee. Uh, en uh, dus toen jullie vroegen of ik uh, wat muziek wilde uitzoeken, uh, was ik eerst een beetje aan het zoeken naar, goh, wat zou dan een beetje aansluiten. En toen dacht ik, nou ja, als ik dan toch een keer op de radio ja. ben, en hey, hey, ik mag muziek uitzoeken. Dan kan ik natuurlijk eigenlijk beter muziek laten draaien die ik echt zelf ja. heel erg goed vind. Dus dankzij Annelies Zennef maken wij nu kennis met de de ja. en het nummer Helpline Operator. Yes. nachtelijke muziek. Moet ja, je helemaal goed, gelijk in geven. Ja. Ja. Ik praat vannacht in Casaluna met Annelies Senef, Zij is advocaat. Doet ook veel sociale advocatuur. En daar hadden we het al het eerste half uur over. Dat dat erg onder druk komt te staan. Doordat daarop bezuinigd wordt vanuit de overheid. En omdat mensen ook... Meer geld moeten gaan betalen om zelf naar de rechter te kunnen stappen. Maar er zijn meer dingen natuurlijk die, uh, die spelen in de rechtspraak. En uh, waar jij als advocaat ook mee te maken hebt. We hebben een soort geluidenkausel. Jij mag ja. het uitzoeken. Fragment 3 heb je inmiddels uh, uh, laten horen. Dat ging over de giffiekosten. Dus 1, 2, 4. 1. Eén. Fragment 1. <middels> Enig idee wat dit is? Niet mijn Porsche. <laughs> niet die van jou, nee. Nee, we zaten niet bij jou in de auto. Maar wel eentje die van 0 naar 380 optrok binnen één minuut, geloof ik. Ja, het geluid van een Porsche. Jij kent dat wel in ieder geval. Ja, ja ik, dat moet ja. wel, hè? Je rijdt er zelf een. Ja, klopt. Decadente advocaten, hoor ik dan gelijk ja. mensen denken. Ja, dat mogen ze rustig denken. En... Uh, Um, vaak vertel ik er dan wel bij, en dat is misschien dan uh, hier wel ook wel op zijn plaats, dat hij A, twintig jaar oud is. En uh, B, dat hij niet van mij is. Oh, van wie is het? Ja, van mijn man. Oh, oké. Okay. Ik ben getrouwd met een ontzettende autofiel. Ja. En uh, uh, wij hebben thuis geen kids. Dus wij kunnen samen ook makkelijk met zo'n auto rijden, omdat we midden in de stad wonen. Heel veel met openbaar vervoer doen en te voet en... Ja, als we dan een auto nodig hebben, dan is het best heel prettig ja. en heel leuk om in een hele leuke auto te rijden. Wanneer gebruik je? Gebruik je het ook dus niet met je werk? Uh, wel, wel, jawel. Uh, niet in overheersende mate, maar uh, ik reis op en neer tussen Utrecht en uh, Den Haag. Dus dat doe ik over het algemeen gewoon met de trein, omdat ik anders met... Uh, deze auto in de file staan, dat ja. vind deze auto helemaal niet leuk. Nee, dat is ook zonder natuurlijk. Ja, we rijden ongelooflijk. In de file dat schiet niet op, nee. <laughs> um, maar um, uh, en bovendien, in de trein kun je gewoon wat doen. Ja. En dat vind ik heel prettig. Maar wanneer gebruik je hem wel dan? Als ik cliënten ga bezoeken, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Um, uh, cliënten die vastzitten, die, uh, die moet je natuurlijk regelmatig bezoeken. En uh, nou ja, de penitentiaire inrichtingen in Nederland, die liggen. Uh, over het algemeen niet. Naast stations, nee. Nee. bijvoorbeeld. En dan flink gasgeven naartoe. Uh, ja, af en toe wel. Past <laughs> ja. Ja, uh... dat een beetje bij wie jij bent ook? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben niet de overwegend, redelijk denkende, calculerende burger... waar TV het, het uh, tegenwoordig uh, de staatssecretaris het overheeft. steeds over ja. heeft. Uh, ik ben natuurlijk inderdaad voor maandag dat debat aan het voorbereiden... En heel veel stukken aan het lezen over het nut van uh, straffen... en uh, of strenger straffen nou een afschrikwekkende functie heeft. En ik bespeurde vanmiddag vanochtend ook bij mezelf... dat dat in ieder geval op mij niet zo werkt. Want ik reed ergens op de A2 was het, geloof ik. En toen gaf ik inderdaad vrij veel gas. En op een gegeven moment uh, keek ik uh, in mijn spiegels... en zag ik daar een uh, motoragent. En toen dacht ik, oeh. En? Nou, vervolgens dacht ik... Die rijdt daar nog niet zo heel lang. Hij is alleen. En hij heeft nog niet lang genoeg achter mij gereden. Om, uh, om vast te kunnen stellen hoe lang ik al hoe hard rijd. Nou, dus dit is een redelijk losgelaten. calculerend analyse. Ik wil niet vervelend doen. <laughs> nee, dat, Daarom zei ik net. <laughs> uh, dat was op dat moment calculerend. Maar dat was wel nadat mijn hart natuurlijk eerst even ja, oversloeg. Ja, ja, ja, ja, ja. En ik dacht shit. Ja. Maar dat maandag beten. in die Porsche ook om even te laten zien. Uh, zo jongens, hier ben ik. Om mij kom je niet heen. Het heeft wel een bepaalde uitstraling, toch? Als je met zo'n auto aankomt. Uh, ja. En, uh, en soms is dat natuurlijk best leuk. Of uh, handig. En uh, ik speel daar wel eens mee. Ja. Ja? Jawel hoor. Als, ja. als inzet voor, om dan om indruk te maken? Nou, nee, niet echt. Ik, uh, ik denk dat deze maatschappij best wel op uiterlijkheden is gericht. En ik vind het wel leuk om daar een beetje mee te spelen. Dat is het meer. Ja. Bij wie doe je dat dan? Nou, als ik uh, uh, uh, naar collega's van een ander kantoor ga bijvoorbeeld. Uh, dan, uh, ja, dan zie ik daar de grap wel van in om daar <laughs> mijn uh, oude rode Porsche bij hun op het gint te parkeren. Hij is ook nog rood. Ja, hij is rood. <laughs> ja. Hij voldoet echt helemaal gewoon. Hij voldoet voorkomen aan het beeld. Maar jij bent aardig lang. Kan je dat, dat moet je zelf wel half opvouwen erin, of niet? Nee, nee, nee, nee. Nee Ik heb er nog nooit ingezet. Ik nee. heb nog nooit een luxe gehad. Nou, ik heb hem nu niet mee. Anders zou ik zeggen, dan doen we straks even een keer. Ja, ja, ja, jammer. Dat nee, hoor, dat gaat hartstikke, hartstikke. goed. Okay. Uh, het is alleen wel dat uh, uh, het is natuurlijk, je stapt heel laag in. Dus je moet uh, ja, je moet geen krakende knieën hebben, want dan wordt het misschien wel wat uh, ongemakkelijk. Okay. We gaan naar het volgende fragment. Dat is goed. Eén? Of nee, nee die was... had je niet gezet? Twee of vier? Uh, vier. Meneer Moskowitz, u heeft wat tijd gevraagd voor beraad. En u staat daaruit, begrijp ik, dat u iets wil zeggen. Dat is juist, ja. voorzitter. Ik ga uw rechtbank vragen. En u hebt de recht op om te weten waarom. In het kort in ieder geval. Ja, een fragment van mm -hmm. het proces van Geert Wilders. Ja. Van enige tijd geleden. Dat we elke dag... En iedere scheet die daar gelaten werd... Die hebben wij kunnen vernemen. Omdat de camera's stonden in ja. de rechtbank. Dus de zitting is helemaal te volgen geweest. Ja. Dat gebeurt natuurlijk eigenlijk nooit. Maar... Er wordt een pleidooi gehouden om dat maar gewoon veel vaker te gaan doen. Zet die camera's maar in de rechtbank en laat alles maar zien. Goed plan? Ja, ik, heb daar ik, twijfel, zelf een beetje, ja, ik twijfel er zelf over. Waarom? Uh, nou, uh, mijn eerste gedachte daarbij is, is dat het wel... Uh, uh, behoorlijk ver in de richting van naming en shaming gaat... He, want uh, het betekent dus ook dat degenen die daar terecht staan en die zich nog moeten komen verantwoorden van wat ze gedaan zouden hebben, waarvan niet vaststaat dat dat allemaal bewezen kan worden, dat die daar aan plan publiek uh, terecht staan. Ja. Ik denk dat het uh, op zich een verworvenheid is dat uh, he, strafprocessen bijvoorbeeld in het openbaar plaatsvinden. Dus zou het zeggen: nu kan iedereen in principe ja. ook op een publieke tribune plaatsvinden uh, of plaatsnemen. Dus je kunt de... dat al zien. Ja. Maar je weet denk ik ook wel dat als je op de gemiddelde tribune in een rechtbank gaat zitten... Dat daar dat een aantal geële... Nou nee, de, de tribunes zijn eigenlijk nooit echt leeg. Nee, maar het zijn vaak direct betrokkenen toch? Of familieleden? Of... En enkele belangstellenden. Ja. Um, en ik denk dat dat goed is. Dat, hè, dat het in de openbaarheid is. Dus dat iedereen er naartoe kan komen als je dat wenst. Uh, en ik heb regelmatig zittingen waar hele schoolklassen achterin zitten. Dus dat is op zich natuurlijk ook heel goed. Um, maar... Um, ik ben wel waakzaam dat het niet te ver gaat... richting um, um, alle processen maar in de openbaarheid voeren. Ja. Maar goed, kun je die mensen niet iets afschermen? Dat zij in ieder geval niet zichtbaar zijn? Dat weet ik niet. Nou, je hebt dat wel um, gezien natuurlijk bij een aantal programma's... die we een tijd terug hebben gehad. Uh, en die, die worden daardoor wel weer wat meer abstract. Ja. En het, ik denk dat het Wilders-proces zich juist heeft onderscheiden... Uh, doordat juist ook de verdachte ja, ja. Uh, een hele prominente rol speelde... En, uh, en daardoor de hele dynamiek van het proces heel ja. goed zichtbaar werd... Ja, want ik zit te denken, wat wel goed kan zijn eraan... is wat je nu vaak hoort als iemand veroordeeld is... dat mensen de straffen veel te laag vinden. Ja, goed, daar ga je maandag over in ja. debat met, uh, met Marco Pastors. Maar ook, weet je, wij krijgen in het nieuws te horen... dit en dat is de uitspraak. Maar je krijgt niet over de persoonlijke omstandigheden... van een verdachte te horen. Waarom een rechter exact tot een beslissing is gekomen. Op het moment dat dat soort dingen allemaal zichtbaar worden... heb je ook kans dat mensen meer begrip krijgen... voor ja. de uitspraken van de rechter. En sowieso de hele rechtspraak en weer dat is wat meer precies, krijgen. En dat is precies waarom ik aarzel omdat eh, onderzoek uitwijst dat eh, als je mensen om hun, op hun opinie vraagt... dan vinden ze Nederlandse rechters te soft. Eh, maar als je ze vraagt een inschatting te maken van de straffen die worden opgelegd... dan blijkt dat ze denken dat er in Nederland veel lagere straffen worden opgelegd... dan in feite gebeurt. Ja. En... Sterker nog, als wij zijn een van de hoogst straffende landen. ook. Ja, hè? we horen in tot de top drie van heel Europa. Ja. Um, en op het moment dat je mensen meelaat beslissen... bijvoorbeeld uh, je laat ze meelopen in een proces... en je laat ze zelf op basis van het dossier... en alles waar ze kennis van hebben genomen beslissen... Uh, dan, is dat, dan is er nauwelijks een gat met wat de rechter beslist. Uh, dus in feite is die klover helemaal niet. Dus het zou wel het imago ten goede kunnen komen? Ja, dat zou kunnen. Ja, ja ik, ik ben ook niet pertinent tegen. Um, omdat... Um, omdat ik eigenlijk misschien zou hopen dat mensen daardoor beter gaan begrijpen hoe het echt gaat. Ja, ja. Maar um, uh, ja, dat kan natuurlijk ook weer helemaal omslaan naar de andere kant. Ik bedoel, iedereen heeft denk ik nog wel een beeld bij hoe de OJ Simpson zaak in Amerika is verslagen. En um, ja, als het die, die kant op gaat, dan rijken we de televisiering uh, ja. <laughs> voor een paar jaar uit aan de beste rechtbankprogramma. Naar voetbal international doen we dan uh, ja, doen we kort tv. Ja. We hebben nog één fragment. Ik wil hem nog even, we hebben ja. nog een paar minuutjes, dus laten we daar nog even naar luisteren. Is het uit te leggen dat we in Nederland een voetbalstadion vol hebben met mensen die eigenlijk nog hun straf moeten uitzitten dan wel een boete moeten betalen? Nee, dat is niet uit te leggen. Daarom ga ik er ook wat aan doen. Wat gaat u doen? Uh, het mensen moeilijker maken. Zorgen dat ze niet uh, al te een rijbewijzen... of een identiteitskaart of een paspoort kunnen krijgen. Uh, zorgen dat ze minder makkelijk gebruik kunnen maken... van diensten van de overheid. Uh, als ze nog een straf over hebben staan. Zelfstraf, taakstraf, boete. Nou, is dus je grote vriend Fred even weer. <laughs> nou, ik heb hem nog nooit ontmoet. Oh, dus echt ik, niet? Nee. Oh, nou Dat uh, gaat maandag ook dat gebeuren? Dat denk ik, met het debat. Ja, ik geloof het, dat uh, hij uh, het magazine uh, in ontvangst mag nemen een ah, goede reactie op dit, uh, deze uitspraken van hem? Nou ja, ik denk dat het voor de legitimiteit zeg maar, van rechterlijke uitspraken... heel belangrijk is dat ze ook uh, worden uitgevoerd. Um, en um, heel eerlijk gezegd denk ik dat op het moment... dat er nu dus heel veel beslissingen op de plank zouden liggen... Uh, dat het er eerder aan ligt dat er uh, niet op is geïnvesteerd... om, uh, om ze inderdaad ook daadwerkelijk... Um, voor die, die mensen achter de broek te zitten, uh, ze uh, te vinden en uh, vervolgens hun uh, straf te laten uitvoeren. Dat zien we in de praktijk soms ook wel terug. Als je je taakstraf niet goed hebt uitgevoerd en, het wordt, en dan meldt de reclassering terug um, dat, uh, dat het is mislukt. En dan moet de officier van justitie jou terug, jouw zaak terugbrengen op de zitting zodat uh, de vervangende straf aan jou kan worden opgelegd. Bijvoorbeeld in sommige gevallen. Ja, dat kan heel lang duren. Um, dus ik denk dat het voor de legitimiteit heel goed is. Ja. Ik ben daar eigenlijk niet en, zo uh, iets op tegen. En dan nog het Dus uh, <laughs> Op dit punt ben ik het misschien nou, wel met hem eens. Fantastisch om af te sluiten. We dat in ieder geval ook nog. Ja. Maandag ga je in ieder geval het debat uh, in volle kracht aan met uh, politici om te zorgen dat de sociale advocatuur niet te dupe gaat worden... van ja. uh, alle bezuinigingen. Het tweede uur wil ik graag straks uh, met mensen spreken... over die uh, te maken hebben gehad met Podeo-advocaten. Dus uh, u kunt bellen 0800-1121. 0800-1121. En zometeen gaan we luisteren naar het hoorspel Millennium van de NTR. Gisteren ging dat niet helemaal goed. Heeft u een oude aflevering gehoord... Dus zometeen krijgt u die u eigenlijk gisteren al moet horen. En dan na één uur krijgt u die van vandaag. Dus vandaag een half uur hoorspel Millennium. Maar niet nadat ik Annelies Sennef heb bedankt voor jouw komst hier naartoe. Dank je. Heel graag gedaan. Ik ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. Een CRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 33. Ik weet niet waar Blomquist uithangt... en of hij al ontdekt heeft wie Harriet Wanger vermoord heeft. Maar dat er vorderingen zijn geboekt, lijkt me duidelijk. Zojuist Pam Lies Lisbeth Zalander op haar Kawasaki over de brug gescheurd als Kent Anderson in zijn beste dagen, maar van akte. Maar weg waarheen? Ik ben geen weekblad... Kun je geen adem krijgen? Zo. Nee. Ik wil niet dat je meteen stikt. Gaat het weer? Weet je, Michael... ...ik heb hier nog nooit... ...een jongen gehad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 helder zien te krijgen. Uh, Martin. Martin is dood. Hij reed met 300 kilometer per uur recht op een vrachtwagen. Een paar kilometer hier vandaan. De vier. 4 uh, zelfmoord. Nou, Laten we het houden op een uh, tragisch ongeval. <kwijls> <kwijls> Moet moeten de politie? <kwijls> Bij drie gaan we, oké? Okay? Twee, drie. We moeten... we moeten opschieten. Dat moet er wordt al licht buiten, hè? Kom op, ja, heel goed. Alleen maar mij. Ah. Jesus Peter. Je Ga in bed liggen, Mika. Is bed. we moeten de politie bellen.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 tot een doodzieke bejaren. Dankjewel, Karel. We komen later bij je terug. U hoorde onder andere Victor Reinier, Rivka Lodijzen, Marcel Hensema, René van Asten en Jeroen Overbeek. Bewerking Dirk van Pelt, regie Marlies Cordia en Wiebeke von Saer.